7 uur. Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. Er is verdeeldheid over het invoeren van een corona-app in Nederland. Een derde van de mensen wil zo'n app wel installeren. Een derde twijfelt en nog eens een derde ziet het helemaal niet zitten. Blijkt uit onderzoek van drie Nederlandse universiteiten en het RIVM. Er zijn onder meer zorgen over de privacy van gebruikers. De onderzoekers zeggen dat ze zulke grote tegenstellingen niet eerder hebben gezien. Doel van de app is om gebruikers te melden of ze in de buurt zijn geweest... van iemand die besmet is met het coronavirus. De app wordt nog ontwikkeld. Het kabinet moet meer geld uittrekken voor het onderwijs... om te voorkomen dat het extra hard wordt geraakt door de coronapandemie. Dat staat in een advies van de onderwijzenraad... aan de ministers Slop en van Engelshoven. Er is volgens de raad vooral extra geld nodig... om iets te doen aan het lerarentekort en de kansenongelijkheid... De kerkelijke gemeenten binnen de protestantse kerk Nederland hebben samen zeker een miljard euro aan vermogen in kas. Dat stelt een speciale commissie van PKN die de vermogenspositie van de protestantse kerken onderzocht. De kerken zouden niet gericht moeten zijn op het instand houden van vermogen. Het geld zou moeten gaan naar activiteiten van de kerk en de samenleving, vindt de commissie. Het optreden van de gemeente Amsterdam en de politie rond het antiracisme protest op de Dam moet extern worden onderzocht, schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Die vergadert er morgen over. Door de drukte konden betogers geen anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Toch werd de demo niet afgebroken en dat leidde tot ophef. In Houston wordt later vandaag George Floyd begraven. De zwarte man die in Minneapolis omkwam door politiegeweld. Gisteren was er een waken voor hem in een kerk in Houston. Floyd lag opgebaard in een open kist. Duizenden mensen liepen daar langs om hem zo de laatste eer te bewijzen. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vanochtend vertraging op de A7-hoorn richting Zaanstad. Door een technische storing is de spitstrook niet open gegaan. Tussen Afrit Averhoorn en Alfred Zaandijk zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nu opstaan Op voor Your love wasn't true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 Let's go. Egyptian.